Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. PvdA-leider Cohen vindt premier Rutte lichtzinnig. Tijdens de algemene beschouwingen zei hij dat Rutte onderschat hoe de opstelling van gedoogpartner PVV het gezag van het kabinet ondergraaft. Volgens Cohen wordt de coalitie besmeurd door de grofheid van de PVV. Vandaag zei Wilders in het debat tegen Rutte, doe eens normaal man.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En z Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu alternative FM.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 Shit just been I heard it all man.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 Can't blame ya. So much I play no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Airplay playing. who's in control when I'm doing it all? Even better, how it does through in it all, what to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? Try to get a little bit of information, turn it to a little bit of inspiration. Shit, I'm facing. It's amazing. I miss the days that I spent like crazy. Oh, the radio, yeah, the radio the same old shit On the radio, get a radio Wat heerlijk toch? Airplaying van de Chef Special 2009 in november waren ze hier ooit te gast. Helaas, voor een uh, pak speculaars komen ze niet meer, uh, Chef Special, want ze zijn de huisband uh, geworden bij De Wereld Draait Door. Maar dat neemt niet weg. Wij hebben ze hier tenslotte hier in een dampende studio van CFM ooit uh, hier te gast uh, gehad. Alle vijf. Maar ze hebben wel een beetje proppen geblazen. Joshua Nollet uh, was in een bloedvorm met twee uh, nummers. Waarvan wij overigens ook het materiaal van hebben. Dus ga nou niet zeggen dat we ze niet gehad hebben. Ik kan het zo opzoeken en uh, dan kan ik het uh, gewoon draaien. Welkom bij deze alternatieve WM. Heel toepasselijk. Airplaying. Nou, vanavond uh, gaat er een, uh, een... Nou, primeur wil ik niet zeggen. Want uh, de YouTube films uh, die staan er al een geruime tijd op. Maar ik heb nog niet het MP3 materiaal. Dus ik moet het even met het, uh, met het YouTube materiaal gaan doen. En hij is afkomstig uit oorspronkelijk... En dan wil ik er vanaf zijn. Maar hij komt... Uh, ja, hij heeft een Aziatisch verleden. Dan uh, ben ik veilig. En uh, hij is een singer-songwriter... ...afkomstig uit de buurt van Almelo. Daar, uh, daar, uh, daar, daar komt hij vandaan. En ik... Uh... Ja, ik wacht nog inderdaad op uh, het, uh, het bloedmooie mp3-materiaal... ...maar wat hij bij al heeft uh, toegezonden op uh, Facebook was... Uh, ...ja, dat loog gewoon niet op. En eerlijk gezegd heb ik dan ook nog wat uh, vrienden aan het werk uh, gezet... Uh, ...van let nou eens een keer een beetje op deze man... ...want uh, hij kan er wel wat van. En uh, Dat nummer dat heet The Meeting is niet zomaar een nummer wat ik heb uitgezocht... ...dat heeft wel een speciale reden. Daar kom ik uh, allemaal zo op... Uh, in ieder geval gaan we gewoon zingen uh, Songwriters. Dat is het hoofdzakelijke gedeelte. Het is tenslotte de vierde donderdag van de maand. En we hebben ook nog een nieuw onderdeel. En dat is het nachtverhaaltje van Jarl van Malta. Jawel. Uh, wat wij uh, op Facebook uh, vorige week hebben gedaan. Dat is dat ik uh, hier een uh, verhaal had voorgelezen van hem. Ik post die dagelijks op Facebook, uh, maar nu heb ik hem bereid gevonden om hem ook uh, hier uit te spreken op de radio. Jarl zal dat niet alleen doen, uh, hij zal wel hoofdzakelijk het, uh, het meeste deel voor zijn rekening gaan nemen. Maar ik heb er nog geen weten te strikken en dat is Suzanne van Balen uit Haarlem. ...die één keer in de maand een gedicht hiervoor gaat dragen. En dat zal in de regel de laatste donderdag zijn. Het kan zijn dat het de vierde is, maar het kan ook zo zijn dat het de vijfde donderdag is. En volgende week is het dus de vijfde donderdag. Dus dan hebben we ook hier een nieuw programma onderdeel toegevoegd... ...in het toch al uh, aardige gedeelte van Alternative FM. Kijk op mijn klok, ik zie nog geen Marcus van Dam. Die zal dan waarschijnlijk ergens vast zitten in het verkeer of de brug stond open... Alles is mogelijk. Maar goed. Uh, in ieder geval kreeg ik vorige week. Dat is wel heel erg leuk. Kreeg ik een uh, cd opgestuurd. Van Chris Kok. Uh, Marnix Dorenstein. En Donata Kramars. En Donata Kramars en Chris Kok. Die heb ik al uh, eerder op de korrel gehad. Uh, tijdens de voorronde van de grote prijs van Nederland. Dit jaar nog. In het... Uh, Mooie pakhuis Wilhelmina in Amsterdam. Ik vind het uh, nog steeds een van de, de leukste uh, zaaltjes uh, die ik uh, ken. Nou heb ik er niet zoveel gezien, maar ik heb er wel wat mee. Het is, uh, er staan ergens in de hoek uh, staan er twee banken haaks op elkaar in, in, het, uh, in dat hoekje. Daar staat dan gewoon een schemerlamp. Dan kijk je zo op het podium uit. Ja, het is uh, gewoon uh, heel erg leuk om daar te zitten. Daar hebben ze dus twee keer een uh, voorronde van de Grote Prijs gehad. En Donata Kramers en Chris Kok deden daar beide naar mee. De een bij de eerste keer en de tweede bij de tweede keer. Nee, volgens mij toch allen bij de eerste keer. Dat was wel een uh, aardig uh, verhaal. Uh, beiden zitten dus ook in de band Uber Ig. En daarvan heb ik dus nu een, uh, ja, een EP gekregen van Chris. Uh, Dankjewel, Chris. En ik weet nu van Donata Grammars dat uh, de single en dat is, nou, het is een hele korte, maar hij is wel heel erg mooi. Luister naar Uniform Child. I don't like no Can't cope with the temptation. They start burning down the town out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are about to die. uit. Uh, Kees Mayfield, de man van uh, de publieksprijs bij de Single Songwriters in de grote prijs van Nederland vorig jaar in de finale. Voel ik trouwens wel heel apart bij uh, dit uh, dubber. Where to throw the stone? En toen uh, nodigde hij het publiek eventjes uit om bij hem op het podium te komen staan in Paradiso. Want ja, uh, hij stond daar al echt, eigenlijk alleen maar met zijn akoestische gitaar. En er moest toch wel wat gebeuren uh, om een beetje de maat, uh, zeg maar... Uh, niet te maand nemen, want dat is uh, vanmiddag al uitgesproken in die belachelijke Tweede Kamer, waar, uh, waar ik uh, ook wel eens een beetje mijn twijfels nu heb uh, hoe we uh, elkaar uh, een beetje verbaald te lijf gaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, maar het uh, is dan eventjes nodig om ja, het ritme zeg maar, te bepalen. Dus er stonden daar ineens 100 man uh, bovenop dat uh, podium uh, een beetje te stampen, want daar vroeg je dan om om dit nummer... Zo goed mogelijk uit te voeren. Where to throw the stone. Ik weet dat hij samen met Ro Halfheid van Holste bezig is. Om de laatste hand te leggen van het album wat hij aan het opnemen is. Ik denk dat het zo, zo wel dadelijk gaat verschijnen. En ja, wat er dan verder gaat gebeuren met Kees. En de rest van het verhaal. We weten het niet. Hij heeft in ieder geval wel al een optreden gehad. Bij datzelfde programma waar ik het eerder al over had. De Wereld Draait Door. Waar Chef Special uithalen. De huisband is. Ja, um, ook weer toegekomen aan een singer-songwriter die uh, ook een grote prijs uh, van Nederland uh, verleden heeft. 2009 was het jaar van Evie. En ik vind dit toch, ja, min of meer de sterkste uh, single uh, die er uh, vanaf gehaald is van de koek. Hier is Abdwaal. <middels> Je hebt gegeten getronken met me aan tafel gezeten. De rekening dat het misschien had acht geschonken: je hebt aangekeken. En we stejn naar weg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk: ik was voorzichtig, maar in het echt spiel ik kwam Laat op als ik aan je denk ik ben Een en al dertien jaar en niet echt Het leven te brengen En ik luister aandachtig Je luistert aandachtig Maar Ik zeg ik zie dat je Aafbaalt, weet je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 Aan dat van je hebt me aangekeken En me naar te vinden Ik was niet hard, maar eerlijk Ik was voorzichtig, maar in De het echt Beel ik tijden van moeder Maar leidt op als dat ik aan je denk Ik ben een en dan derdien jaar En niet echt ontzettend brengen. Is het, uh, het is uh, wel leuk Dit is van van uh, Eefje um, Marcus die komt hier net uh, zojuist binnenstormen En die zegt, uh, is dit een vrouwelijke spinvis? Lijkt ja. er wel een beetje op Ja, he, uh, ja nou, je, je, Hij gaat zo direct hier achter de microfoon zitten Maar ik moet nog heel eventjes, uh, hier even wat uh, dingetjes regelen uh, Nou, het, het lijkt er wel verdacht veel op eerlijk gezegd Tenminste, uh, als, uh, ja, jij bent meer een spinvis Ja, ik, ik weet wel iets van spinvis af Maar niet gek veel nou, qua, qua klank, qua geluid lijkt het er heel erg op. Ja, de, de, de, maar die... ik, ik vind de afwerking van dit album... ...vind ik uh, op zich ook niet verkeerd hoor. Ik heb hem uh, gekocht bij... Uh... In Ulft, kan ik me nog herinneren. Dat was uh, de avond uh, dat uh, daar een, uh, een grote prijs voor Nederland uh, theatertour uh, aan de gang was. En, uh, toen werd ik zo wat om ver gereden door, uh, door een ander uh, iemand. Uh, tenminste, ik stond in de weg. En uh, met deze jongen heb ik ook nog een uitstekend uh, contact. Want hij heeft mij voorzien, samen met uh, Marloes Hogendorn, ik heb het over Tim Kroesberg, uh, voorzien van uh, Wakey Wakey en Light Outside, Die gaan we straks... Gewoon weer draaien. En uh, hij kwam ook met iets nieuws van de week. Hij zegt, nou, dit moet je ook uh, gewoon uh, in je programma gaan, uh, gaan vertonen. Uh, dat ga ik ook doen. Ian Britt, uh, dat EP'tje... Eigenlijk is het gewoon een album. Bax heet hij Of Bax En we draaien een nummer. Crazy Jane. Dus dat uh, weten we dan ook weer. Dat is het, uh, een track uh, die daarvan afkomt. Uh, dus dat gaan we straks allemaal zo draaien. Maar ik ben nu eerst uh, toegekomen aan iets uh, heel anders. Um, ik heb uh, iets opgesnoord van uh, YouTube. En ik ben hem... Ander, goede anderhalve week geleden ben ik bevriend met deze man geraakt op Facebook. En zo heeft hij ook nog hier en daar wat, wat dingen naar mij toegestuurd. Uh, een aantal clips. Maar één sprong er toch naar mijn idee nu, uh, juist nu, deze week, uh, er toch wel uh, bovenuit. Dat is een nummer wat hij geschreven heeft over, uh, ja, min of meer bij het overlijden van zijn vader. wat gebeurde op 7 maart 2011 in Bangkok, Thailand. Uh, toen heeft hij het nummer geschreven, maar... In het licht van wat er deze week is gebeurd, denk ik dat hij ook uh, daar wel in past. En dat heeft uh, te maken met een beginnende vriendschap die ik zowel met Banco onderhoud als mede ook met zijn vriendin. Uh, ja, Het is een idioot verhaal, dat, dat uh, sowieso. Ik zal er niet al te veel over uitweiden. Maar als er een tragisch gebeuren is deze week, dan denk ik dat dit wel op zijn plaats is om dit nummer nog een keer even te laten horen. Het is dus van Marco Patiwaal, want daar praat ik over. Hij komt uit uh, Almelo, uh, heeft een Aziatische achtergrond. Het nummer dat heet The Meeting. Het is heel speciaal, maar ga er maar gewoon voor zitten. Het is uh, de moeite waard om zeker in dit programma Alternative FM te laten horen. Hier is hij dus. About my own body and toe. You got me wrong Het uh, nog steeds een van uh, de leukste zingersongrijders uh, uh, die ik ken. Uh, op uh, dat vlak. Uh, het is Sleen uh, Cairo. Uh, dit nummer trouwens. Dat wordt al veelvuldig gedraaid uh, bij Radio 538. Uh, Got me good. Uh, ik zat vorige week uh, zaterdag. Ik denk uh, zat ik aan een pakje koffie ergens, uh, hier in, uh, in Zandvoort om 9 uur s ochtends, En ik denk verrek wat is dit nou. Zit je naar gewoon een landelijke zender te luisteren. Terwijl jij uh, hier al wekenlang zo niet maandenlang dit, uh, dit nummer al uh, nou niet alleen dit nummer maar uh, nog meer van die uh, van die nummers die op het EP van Celine Cairo staat al uh, aan het wegdraaien bent en ineens dan krijgt ook uh, de landelijke radio ineens de geest die gaan dan op een gegeven moment daar ook mee aan de haal uh, vind ik wel leuk uh, het uh, chef special ja, maar wij moeten natuurlijk begonnen... wel het voorzetje ja, geven. Ja, uh, zo werkt het hier. Zo werkt het hier. En <laughs> je hebt ook helemaal volkomen gelijk, Marcus, wat, wat dat er gaat. Uh, en, uh, er is, het, is, het is hier vaker voorgekomen dat heel veel uh, ja, goede groepen ineens uh, ja, de geest krijgen. En niet alleen goede groepen, maar ook uh, singer-songwriters. Uh, wat dacht je bijvoorbeeld van Jori Zwart, die eraan uh, zit te komen? Houses, niet te vergeten, stond een heel artikel in van, uh, van de pers afgelopen woensdag of dinsdag. Daar wil ik even vanaf zijn, maar er stond in ieder geval een heel stuk in over het album wat ze gemaakt hebben. En ik ben ermee bezig om ze voor de tweede maal hier naar de studio te trekken, want ze hebben het tenminste gezegd toen ze de eerste keer hier waren. Hebben ze gezegd van ja, als het album is, dan komen we nog een keertje terug. Dus, uh, dus ja, dan belofte de maak schuld natuurlijk. Hè? Ja, dat is duidelijk. Daarvoor hoorde je een, uh, een nummer van Marco Patiwaal. Zo heette uh, de man. En hij is uh, van Aziatische afkomst. Uh, wat hij uh, gedaan heeft, uh, hij heeft een nummer gemaakt. Ja, min of meer... Uh, ...ter nagedachtenis van zijn vader. Maar het was uh, wel heel erg... Uh, ja, ...min of meer toepasselijk... ...op wat er de afgelopen week rondom... Uh, ...Marco uh, plaatsvond. En dat uh, was de reden waarom ik uh, dit nummer... ...de meeting draaide. Het, het nummer uh, is uh, lichtelijk psychedelisch... ...maar, ik zeg er ook lichtelijk, bij, lichtelijk. Ja, ik, nou, ik, ik, ik zal het me heel voorzichtig uitdrukken. Maar goed, wat, uh, wat heel erg uh, speciaal is... ...is dat, uh, dat Marco... ...toch van, uh, van origine... ...een singer-songwriter is... En ook een producer is. Zingen vanuit de producer. Dus hij werkt uh, ook nog met uh, dit soort mensen in studio's. En hij is zelf ook sessiemuzikant. Heb ik hem laten vertellen. En hij is, schijnt ook bezig te zijn met materiaal. Eigen materiaal. En wellicht is het uh, uh, leuk als we de man uh, hier ooit nog eens een keer in de studio aan kunnen treffen. Maar dan moet hij wel helemaal vanuit Almelo gaan komen. Daar uh, gaan we wat uh, meer mee doen. Dan uh, is er ook nog iets. Uh, uh, ja, laten we eens even hebben het over jou. Marcus, want uh... over mij? Ja. Waarom over, over mij? mij? Ja, wat was, er nou? wat was er onderweg gebeurd? Ja, ik Even weet niet. Een verke wie... uh, kleine verkeersupdate. Ja, er stond zo'n man met zo'n moeilijk gezicht en zo'n gestreepte motor voor de zeeweg. Ah, en er liet niemand meer door. Oh. Twitter zei er een beetje over een groot ongeluk. Meerdere ambulances en ik hoorde iets van meerdere auto's ook. Ja, en toen jij er langs reed, bleek het allemaal te van. Nou, dat was niet te zien. Ze stonden aan het begin van de zeeweg al, hadden ze alles afgesloten begin dus van de zeeweg, daar waar Zilt zit of... Ja precies, uh, yes, bij die rotonde uh, okay. kon je alleen nog maar uh, rond of links voor de, voor de luisteraars thuis zal ik even zeggen, uh, het begin van de zeeweg, dat noemen wij dan, uh, is bij Overveen. En dat, uh, daar is een rotonde, daar staat een een of andere vreedschuur, ja. uh, om het maar even... Nee, het een te zeggen te En dat heet Zilt en daar hebben ze de boel dus afgesloten. Vanuit daar kom je niet verder naar, uh, ja. naar Zandvoort. Dus, dus komend uit Overveen en je gaat naar de rotonde toe. Klaar. Ja, wat Verstandig. je dan doet is de rotonde tot de tweede afslag volgen. En dan uh, je ja, neemt het heuveltje door en dan, ja, dan twee kom, keer rechtsaf. Ja, ja, precies, dan kom je er wel. Kom je er wel. Dan moet je wel even omrijden. maar je kom je langs kraantje leg no ja, precies. Verkeerd. Dat is wel zo'n mooi daangebied. <laughs> uh, Goed die, die, mensen denken, die mensen thuis die denken, Jezus, wat hebben die twee het over? Nou, dat hebben we gewoon hier even over de Verkeersinformatie. actuele situatie op de, op de weg. Zeg precies. Maar, zeg maar, um, Toegekomen aan een uh, Amerikaanse singer-songwriter. Jou ja, ook dat hebben we hier. Uh, ja. Nou, nog niet hier. Nog niet hier, maar, niet hier, maar wat ik, we zijn er wel mee bezig om hem, uh, uh, ja, om hem hier naartoe uh, te halen. Of dat lukt is vers 2. Uh, we, hebben wel een, we hebben wel een betrouwbare bron. Heel betrouwbaar zelfs. Dus wat dat er gaat, uh, is het niet verkeerd als het uh, ons lukt. Maar uh, de man heet Stefan Simmons. Is hier al eens een paar keer eerder geweest. Uh, komt uit Tennessee. Daar, uh, daar, heeft hij, uh, daar is hij uh, ja, min of meer uh, opgegroeid ook. En uh, de muziek, ja, daar dat hebben we vorige week al iets van gedraaid. Maar ik denk dat, dat we dat nu gewoon nog een keer doen. Uh, <coughs> CD's en MP3's heb ik ook hier niet van. Dus dan uh, moeten we het even doen wat er op zijn bandcamp sta staat. Maar dit is ook een hele bijzondere. Hier is Drink Ring Jesus van Stephen Simmons.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 Het was een... Uh, Ravolva was dat. Uh, het is in ieder geval een uh, hele leuke uh, week geweest uh, voor mij. Want uh, Ravolva had uh, een optreden in Steels afgelopen vrijdag. en aanstaande vrijdag voor uh, die mensen die nog wat uh, van muziek houden. De ze helden in uh, het patronaat. Daarin uh, ook The Red 17. Ja, aan de winnaars. Winnaars van de Rob Akda Awards 2010-2011. Uh, die zullen daarin uh, te zien en te horen zijn. Uh, wat uh, prima is natuurlijk. Uh, Ravolva heeft ook meegedaan, maar dan in, het, uh, in de versie van 2008, 2009. Uh, dat, uh, dat was ja, min of meer uh, een succes. Want ze hebben daar wel een prijs, geloof ik, weggepakt. Tweede of derde, ik weet het niet meer precies. Um, wel uh, waren ze dus, uh, zoals gezegd, afgelopen vrijdag in Steels. En toen lieten ze een nieuw nummer horen: En dat was Anxiety. En dat nummer dat heb ik nog niet. En Heren van de Ravolva, dat vind ik buitengewoon vervelend. Beetje jammer. Ja, beetje jammer. Uh, wat ik, maar het maakt natuurlijk wel goed dat je uh, in een bomvol stiels op een gegeven moment zegt... Ja, dat, uh, dat nummer Anxiety, dat dragen we op ja, aan uh, deze jongen hier. Dat voel, dat voel ik een eer. Ik bedoel, ja, ja, ja. Uh, dus, uh, Jos... Pieter, die vandaag jarig is. Dus Pieter ook nog uh, gefeliciteerd vandaag. En uh, Bart natuurlijk. Want uh, dat zijn de drie heren. Die hebben, daar, uh, die hebben wel op een gegeven moment uh, gezegd van, dat nummer Anxiety, dat dragen we aan jou op. En dat komt omdat wij uh, de nummers van de van nog wel eens de etering slingeren. Nou, dat hebben we nu net ook uh, gedaan. met deze dus. Mm -hmm. is altijd leuk. Uh, maar wel even onze pagina nou leuk vinden. Hè? Want uh, daar zitten we natuurlijk ook nog... Uh, we zeggen op. mensen? Ja. vind dat ding nou eens leuk? Dat is uh, heel erg bijzonder. Daarvoor... Overigens... ...Stefan Simmons... ...en Drink Ring Jesus. Um, hij zit... Uh, ...als het goed is... ...in halverwege oktober... ...gaat hij naar België. Daarvoor... Schijnt hij zich op te houden in Nederland. En nou uh, is het de bedoeling dat we hem uh, proberen hier naar de studio te trekken. Of dat gaat lukken is vers 2. Daar uh, zijn uh, een aantal factoren van, uh, zijn we van afhankelijk. Eén ervan is uh, dat uh, een, ja, een betrouwbare bron die wij hebben. Uh, die gezegd heeft van zouden jullie dat uh, voor, ons, voor, uh, voor mij en voor Stefan kunnen regelen. Dat doen we natuurlijk, want uh, dat, dat hebben we al voor deze persoon over. En uh, het is ook de, de bedoeling dat uh, ja, als je elkaar ergens kan helpen, dan zijn wij de laatste die zeggen van nou zoek het, maar, uh, zoek het maar uit. Dat doen we dus niet. En Stefan Simmons verdient ook aandacht en zeker dat nummer wat we net hebben gehoord. Um, krijg uh, ook nog wat uh, reacties van de meeting van Marco Paltiwaal waar dat nou uh, terug op te, te horen is. Nou, ga van, uh, van de week nog even naar uitziening gemist. Uh, nou, niet naar uitzendinggemist.nl, maar uitzending gemist. op de website van CFM Zandvoort, www.zfmzandvoort.nl. En klik dan, ja, misschien uur, uh, uh, uur, uh, 20 uur aan. <coughs> niet helemaal zeker weten, maar je moet even kijken. Je moet 4 uur uh, terugrekenen van het laatste uur van die dag. En dat is dus donderdag, de 25 september. Ja, en dat is uur 20 en uur 21. Ja. Jij zegt het. Nou goed, dan weet je dat. Uur 20 en 21. Bij uur 20 is hij uh, terug te horen. Psychedelische song, maar wel heel erg mooi. En dat was opgedragen aan uh, en na zijn vader. Die op uh, 7 maart uh, van dit jaar overleed tijdens een reis in Thailand. Dus dat uh, zeg ik er dan maar even bij. <coughs> dan moet ik even kuchen. Wat krijg je ervan als je uh, heel veel op een gegeven moment uh, bezig bent. Maar goed, uh, we gaan eventjes weer uh, naar de singer-songwriters terug. Deze, die hebben we hier ooit in de studio gehad. En uh, het is Sue The Night, officieel. Maar ze was in er eentje en dan was het gewoon Suus de Groot. Dus uh, ze doet heel veel. Uh, nou, op dit moment uh, is ze proberen bezig om door te komen... in uh, de halve finales van de grote prijs van Nederland. Of dat gaat lukken, dat is nog maar zeer de vraag. Maar goed... Uh, hier is in ieder geval onze eigen opname die we eerder dit jaar hebben gemaakt. En wat voor opnames. Daar ben, jij, ah. daar ben jij nog super trots op. Ja, toch wel. Ja, het, het, het is ook heel erg mooi. Maar dit nummer, dat is ook heel mooi om naar te luisteren. When the night is dark van Sue The Night. Nothing seems to matter when the night is dark.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 Lights went out, but when I woke up from the underground, I thought I had myself. But you were clouding my mind, and the blind combined, creating a kind. Do you hear? Dat was hem Ian Brits met Crazy Jane. En dat bracht de tijd op drie minuten voor negen. Dat betekent dat we er nog even één heel gouden doorheen jassen. Tot aan het nieuws van negen uur. Mannen van Excuse en de mobiel.